Het kabinet heeft met gemeenten, provincies en waterschappen... ...principeafspraken gemaakt over het overhevelen van taken. Dit zogeheten bestuursakkoord leidt tot een bezuiniging van bijna 2 miljard euro. Onder meer op de sociale werkplaatsen. Dat leidde vorige week tot protest van een aantal provincies en gemeenten... ...waaronder de vier grote steden. Wat de gevolgen daarvan zijn voor het bestuursakkoord is nog onduidelijk. Verder zijn in het akkoord onder meer afspraken gemaakt over de AWBZ en de jeugdzorg.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 Een museum in Salzburg moet een kunstwerk van Gustav Klimt afstaan aan de rechtmatige eigenaar. Het schilderij Litzelberg am Attersee was uit eigendom van een vrouw die in de Tweede Wereldoorlog werd gedeporteerd en nooit terugkeerde. Het schilderij van Klimt was met een waarde van 20 tot 30 miljoen euro een van de waardevolste werken in het museum. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat de kleinzoon van de vrouw de rechtmatige eigenaar is.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 Er staat 130 kilometer file, dat is toch vrij gebruikelijk voor dit tijdstip donderdagmiddag. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Blaakem 5 kilometer, verderop bij Eenbrugge 4. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam voor knopen de Nieuwe meer 4... en richting Den Haag voor Zoete Wouden, Rijndijk ook 4. Op de A10 de ring west richting Zaanstad tussen Geusweld en knopen Koemplein 6. Andere kant op tussen Geusweld en Rij 5 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouden Nieuwe brug 4... En tussen Woerden en Knopenlunetten 7 kilometer, dat is technisch onderzoek na een aanrijding. Bij Lunetten zijn twee rijstroken dicht. Verderop richting Arnhem bij Driebergen 4 kilometer. Op de A13 naar Rotterdam voor Delft-Zuid 6. A15 naar Rotterdam-Gorkum bij hardingsveld giessendam 6 kilometer. A28 utrecht Zwolle tussen Soesterberg en Leuze 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dit weet encore nog. de la veille allons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 C'est fini alors on danse. Heb jij nou k? Heb jij nou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 CRO Time and time again. Waarom we worden geboren en straks weer gaan Maar ze zwijgt en kijkt me lachen Dan ben je vrij Het spel begint en dat het einde is gegeven Maar het blijft erbij Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties Voor iedereen En toch speel je dit spel.